Voor de vormgeving beleefd aanbevelen deels co. morgen. Ah, de chef van de garage. Oh, wat aardig dat u me even terugbelt. Ik had naar u gevraagd, ja. Weet u, er is namelijk zoiets raars gebeurd met mijn autootje. Herinnert u zich mijn autootje nog? Een maand of vijf geleden bij u gekocht. Weet u nog wel? Zo'n malrood hondenkoppie met zo'n bolruggetje... ...en van achteren net op zo'n minirokje aan heeft. Ja, dat zal wel. Nou, ik weet het niet, maar hij deed, opeens, hij deed het helemaal niet meer gek, hè? Of is het misschien een normaal ouderdomsverschijnsel? Deel? Nou nee, ik rij namelijk meestal met mijn verloofde mee hè. Maar er staat toch zeker wel zo langzamerhand een dikke 216 kilometer op de teller hoor. Ja? Dus misschien toch iets van materiaalmoeheid. Wat denkt u? Benzine op. Denkt u dat het dat is? Nou dat kan best zeg. Maar uh, hoe komt dat dan? Is dat een kwestie van verdamping of zo? Ach daar rijdt hij op. Mens, wat interessant zeg. Ach, wilt u mijn autootje misschien dan even laten ophalen, Ik ben namelijk naar huis moeten lichten, hè? Oma oh, maar met een keurige man, hoor. Ik hoefde maar één keer nee te zeggen. Nou, dat soort welopgevoedheid, dat wordt toch zeldzaam, hoor. Wat zegt u? Waar? Oh, waar mijn autootje staat? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik was zomaar een stukje aan het rijden, hè? Maar het was er wel erg stil. Ik heb er helemaal niet eens een bronfietser geteld. Misschien dat... Oh nee... Nee, wacht even. In de verte kon je een kerkje zien. Of een fabrieksschoorsteen of zoiets. En dan wat meer naar rechts een koe met twee lammetjes, weet u wel? Nou ja, u moet maar hier en daar eens gaan kijken, zeg. Het kan niet missen hoor. Zo'n mal rood hondenkopje met zo'n bol ruggetje. Toet toet, toet, toet, toet, toet, toet, opgehangen. Nou zeg, die is al onderweg natuurlijk. <laughs> Prettige zaak, eerlijk. Ah, ze zijn er. Ik heb ze, goeiemorgen. Morgen meneer biel? Tas vol, zeg, ze zijn er. Ik heb ze, eindelijk, net op tijd, werken, geblazen, alles opzij, zetten, meteen, beginnen. Wat zeg jij? Ik zeg, natuurlijk. Serieus. juist, that's the spirit, madam. Je ziet er trouwens weer bijzonder smakelijk uit, zeg. Hier is het scherm, ga je gang. Zo, vooruit, hup, doe maar, hang maar ergens op. En dan de gordijnen dicht en hup met z'n allen er even tegenaan te helpen. Met z'n allen? Met z'n allen, inspraak, medezeggenschap en one man, one vote. Eén man, één fout. Dus. <lacht> Dat is me tot nu bijzonder goed bevallen met dit project. Ja, trek maar uit. Nee, Veef komt straks met zijn apparaat aan zuilen. Hier, ik kijk even tas Het wachten is op de protector. De protector, ja? Ja, het protectieapparaat, ja. Hup, nou trek uit en hang op. Wat? Mijn scherm. M'n protectiescherm. Oh, wacht even, je projectiescherm. Dit is... Ja, hoe het heet, heet het, ja. Het zal mij benieuwen, zeg, hè, wat eruit komt. Oh, uh, ga je een film vertonen? Vertonen, maken. De film, zeg, onze film. Weet ik niks van? Weet ze niks van. <laughs> de stadsfeesten. 700 jaar stad, zeg. Heb je me dan nou niet aan het werk gezien? Nee, wacht eens even, nee Veef. Nee Veef heb ik zien staan filmen bij de verkiezing van Miss Stedenmaagd op de markt. Kan dat? Ja, ja, ja, maar hopen dat dat goed gegaan is, hè. Dat de kerel het goede objectief gekozen heeft. De lens dus, hè. Het objectief, hè. En het juiste diografma, de lensopening, het diografma, ja, luister nogal nauw allemaal, hè, maar ja, ik kon zelf niet, ik zat in de jury van de Miss hè, ik moest dat item uit handen geven. De wat? Nou, eh, nou ja, hoe je dat uitspreekt dan, hè, filmers, vakjargon dus, hè, maar... Ja of nee, even iets van terecht gebracht heeft. Nou, in ieder geval heeft hij ons wel van heel dichtbij genomen hoor, dat weet ik zeker. Ja, van dichtbij, wacht even, dat heet uh, de Cola Up, meen ik hè. <lacht> Ah, de close-up? De, de, de close-up, nou ja, waar, wat je zei, ja, factaal weer interessant, maar moeilijk. Ja zeg, vooral toen we in onze bikini langs de jury moesten paraderen. Wat werkte neef toen close-up met dat ding, hè? Ja, ja, dat was op het gênante afzeg, ja. Maar ja, het is een jonge vent, hè. He, moderne visie, doorbreken van de oude cinematografische tradities, hè. Typisch vertegenwoordiger van de novelwagen. Hoewel ik het toch voor alle zekerheid van achter de jurytafel tafel maar eens heb toegeroepen, film je eigenlijk wel, kind. En wat zei die? Hij zei, dat ook, dat ook. <laughs> Speelse geest hoor, maar ja, en Biels, hè. Wij kunnen ons concentreren op meerdere dingen tegelijk, hè. En de brutaliteit, zeg, van die heerlijke knul, hè. Hoe hij jullie, dat onnozele meidenvolk, ja, pardon, niet hmm. beledig wat bedoeld, hoor. Maar hoe hij jullie daar gewoon even ging staan regisseren, zeg, hè. Van, uh, nu zo staan. En nu van dit kijken en dit iets meer naar voren, dit en hoger, hoger, houvast, tot op het gewaagde afzet. Ja, en dat publiek enthousiast, zeg. Ja, die kan er de stemming inbrengen hoor, als hij wil. Wij, wij van de jury dus, wij zaten er op het laatst gewoon voor spek en bonen bij, zeg. <lacht> wij wisten gewoon niet waar we kijken moesten, hè. Nou ja, dat wel natuurlijk, hoor, maar ja, maar goed... Want je ziet daar toch wel eens even um, um, um, um, een heleboel mensen bij elkaar, hè, zal ik maar zeggen. Trouwens, jij zal wel geschrokken zijn, hè? Wanneer? Nou, toen je het merkte, schrok je je land natuurlijk, Wat hè? Waarvan dan? Waarvan dan? Van de bikini-parade, toen je het merkte, dat heeft volgens mij, de, ons heeft dat de punten gekost, hoor. Dat jij in je nervositeit vergeten had om iets aan te doen, zeg. Al was het nog maar zo weinig. Ik? Ja, jij niet dan. Hoe kom je daar nou bij? Ja, nou, dat meende ik te zien. Nou, dat vind ik merkwaardig, zeg. Waarom als jurylid? Daar zit ik voor. Voor de totale indruk. Akkoord. Maar ook oog hebben voor het detailwerk, ja. Dat dat niet verwaarloosd wordt. Nou, hè, volgens mij je er bij jou enkele weinigheden. Wat een onzin, zeg. Ik had mijn roze aan met de noppen. Hè? Oh, oh, sorry, oh, oh, ik meende dat dat een kwestie van uh, pigmentflexkes waren. Wat aardig overigens zeg, leuke vlakverdelingsspeelselement. Maar ja, zeg, uh, <lacht> tegen die meid van Herrenburg was nou eenmaal niet op te boksen, hè. Ik heb er mijn best voor gedaan. Toen jij langskwam, mijn collega juryleden aanstoten en zeggen van, nou, heel, hè. Uh, is dat een vrouwtje, he? Is dat een maagdje? Ja, toen moest ik zo verschrikkelijk lachen, zeg. Ja, precies, ja. Daar zijn wij op stuk gevaren, op dat lachen van jou. Dat kan niet, zeg. Het enige wat jij daar moet lopen doen, dat is mooi lopen zijn. Haha, <lacht> pril vrouwen lopen wezen, hè? En niet een nakende vrouw die zich wezenloze krampen loopt te lachen. <lacht> Die slaamt en wankelend en hou oproepend langs de jurytafel wankelt zeg. Daar voeren wij op stuk, dat kostte ons de punten. Nou ja, ik vond het opeens zo'n waanzinnige vertoning hè. Ja, ja, maar mijn kans was verkeken. En achter jou die meid van Herrenburg, met Herrenburg zelf in de jury, ook al een fijn staaltje van onpartijdigheid. En Herrenburg dan nog even de brutaliteit hebben om hard op dingen te gaan zitten zeggen van nee, kijk daar eens. Is... Nou, is het toch wel bekeken, vindt u niet, heren? Terwijl die meid helemaal niet mooi is. Zeg zeg, wat was het opeens even tussen jou en Herreburg? Ja, ja, ja, dat nam hij niet, hè. Dat nam meneer niet. Dat ik probeerde de heren er nog even op te wijzen... dat er ook een objectief oordeel over die meid mogelijk is. Dat ik beschaafd iets mompelen van... Uh, wat is de leeftijd van deze lelijke oude vrouw? <lacht> Ja, daar werd meneer om, zeg. Dat was grove taal volgens meneer. Wij zijn hier niet op de veemarkt, meneer Biel, zegt hij. Ik zeg, akkoord, maar probeer jij ons dan ook geen kreupelpaard te verkopen, hè? <lacht> kom, kom, zeg. Op het gebied van vrouwelijk schoon zit ik niet gauw om een antwoord verlegen, hoor. Ik hoop maar dat neef even opgenomen heeft. Komt er ook in, Waarin? in? In de film. De film. Ja, de film. Ja, ja, ja, de film. De officiële 700 jaar stadsfilm. Hoezo officieel? Ja, ha, ha. dat kan Jan Biels overlaten hoor. Noem het maar geen stunt met de gunning van de bouw van het nieuwe kantoor voor de sociale zaken in inzicht. Colossaal gebouw, je zou er 150 gezinnen in kunnen onderbrengen. En noem het maar geen eervolle opdracht. Daar loop ik het vuur voor uit mijn slop hoor, dat begrijp je. Nee, ik bedoel, wat heeft die film ermee te maken? <laughs> Public relations. Ieder op zijn eigen wijze. Herrenburg denkt het met die meid te bereiken. Denkt dat hij de raad plat kan krijgen met zijn misstedenmaagd. Bosraad zoekt het in het sportieve. Laat zijn eigen zoon dusdanig door de heren sporttrainers dusdanig aftrainen dat de stakker door een foutje van neef Eve de feestelijke stadsgrachtenloop wint. Neef Eve? Ja, klein misverstand met Pol zeg. Ik Pol filmend vanaf het dak van onze volkwagen dus hè. Neef van het stuur, zeg ik tegen het kind, langzaam inrijden nu, vakjargon weer hè, langzaam inrijden op, kende Neef Eef niet die uitdrukking, en reed dus langzaam op pol in, lichte blessure, staat er ook op, komt er ook in, in mijn film, kan me tenminste zien op welke wijze de zoon van Bosraaf die wedstrijd gewonnen heeft, van een mank mens, ook geen reclame, lijkt me. Ja, nou. En dan heeft Biels van zijn kant de gemeente even het genereuze aanbod gedaan, de officiële film van de stadsfeesten te vervaardigen, ja. ja waarop men dan onder andere, ik noem maar iets, even BNW, met de voltallige raad in groot ornaat in het stadspark op plechtige wijze de burgemeester Baggerboerbruinbank Bruinbank zien onthullen. Nou... En dat streelt dan wel even de ijdelheid hoor, als de heren zich dan morgenochtend in de raad zal even als glanzende goudhaantjes over het witte doek zien tippelen. <lacht> dan mag jij raaien wie dan straks het nieuwe bureau voor sociale zaken mag neerzetten. <lacht> ja, wat een genante toestand was dat, hè? Wat? Nou, bij die onthulling van die bank in het park. Wat is daar voor dams aan? Nou, weet ik het, die dronken vent in die boom. Pardon? Was je niet bij dan? Nou, dat was verschrikkelijk, zeg. Eerst die statige muziek tussen, hè, van de posharmonie, en dan zo'n mooie plechtige stilte. De burgemeester die langzaam naar voren komt schrijden en even gedachten zijn die rustige voorganger herdenkt. Bagger, broer, Brian. Bekwaal geweest. En dan opeens die dronken kerel in die boom die dat liederlijke taal begint uit te braken. Liederlijke taal? Oh, ja, dus die burgemeester die wacht dat maar even af tot het weer stil is naar boven. En die trekt heel mooi en plechtig het doek weg van het borstbeeld van die man. Bagger, boer, bruin, visionair geweest die man. En meteen begint die dronken matroos daarboven boven weer uit te barsten. En ik weet niet wat voor een woedeaanval aanval, zeg, erg hoor. En wat die man daar nou allemaal voor geluiden uitstoot. Onzin, ik brulde de over... Ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik, ik zei, heel gedempt thuis, ik zei, burgemeester, zou u dit nog even over willen doen? De onthulling dus, die had ik gemist. O, oh, was u dat? Ja, die had ik gemist, ja. Dat was neef Eef, mijn geluidsman. Zat met de microfoon een dag boven me. Met pol, met pol dus. Mijn commentaarstem ging neef Eef zitten sweepen, zeg. Op het moment dat dus. Ik met mijn kameratuur in de aanslag rang op mijn hoofd, zeg. Zware zweepen, de dak. En ik zat al zo wankel, dat ik sla zo naar beneden, zeg met 10 meter onder me die gemene hartsteen, burgemeester Baggeboer Bruinbank. Ik denk dat is mooi, nog voor hij onthuld is maakt hij al het eerste slachtoffer. Maar gelukkig zeg, flitsende beweging met het been en daar hing ik aan de knie. Nou, en toen heb ik dus beleefd en gedempt gevraagd of het even overkomt En van liederlijke taal is mij niks bekend. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Ik zag de pastoor anders wel het ene kruisje na het andere slaan. Dat doet hij altijd. Dat doet hij... Dat doet hij tot op de herenclub bij de Arquiet stoot. Weet je wat het is? Nee. Eerste stoot van de doljart. Ai. Ja, dat is wat meneer pastoor doet, gebruiken. Morgen, chef. Morgen, Aline. Morgen, Paul. Hoe is het met been? Nou, het blijkt niet gebroken, chef. Voilà, Paul. Dat zei ik meteen, man. Al dat paniekerige gedoe meteen. Wat zijn die pil? Nou, hij zegt behoorlijke kneuzing, chef. Een <laughs> paar weken is kalm doen Een paar weken is aan doen mooi zo. Dan heb je juist het goede baantje voor gekozen. Hup, man. Hang jij het scherm even op. Oh, zijn ze gekomen, chef? Ja, ja, ja, ja. <laughs> ze zijn er vol. Werken geblazen, man. Het ruwe materiaal doordraaien. En dan maken we de coupages. En tenslotte de totaal montuur. allemaal. Nee, je, kom straks met de protector ter helle. Jij doet het werk van de scriptcurl. Van de wat? Van de scriptcurl. Pol. De scriptcurl, chef. Ja, vakterm In weer waanzinnig. Maar leuk, kom op, Pol. Vanavond moeten we klaar zijn en... Goeie uh... Ah, dat wordt regen, mensen. Hoe bedoel je? Plattelandswijsheid. Hoor je dat dan niet? Doe Daar, daar, nee, nee, geen twijfel mogelijk. De koekoek rept een vleurt. Kennen jullie die boeren dus niet van... Uh, als de koekoek draaibaar dan gaat het regenen dat hem dreugt. Doe <laughs> Alsjeblieft, zeg, drie keer. Draaibaar dat wordt rustig dat hem druipt, let maar op, mijn hup de heup. Moment, ik geloof dat neef even beneden hoort. Doe open oh, oh. Grote goden, ze hebben wordt een walbreuk. Maar, ah, neef even, hey, neef even. Ja, ja, Wat zegt hij eigenlijk, ze? ik versta die jongen, die staat, ik, die versta ik weer eens niet. Nee, hij nee. vroeg of u hem open wilde doen. Oh, ja, nou, zei wel wat zachter aan dan graag, neef, ja. Zo jaag je de koekoek van het nest, mijn kind. We hadden het net over die wijze plattelandspreekwoorden, weet je wel? Ja, krijg jij drie keer de bibbert. Waar zit ik dit, <lacht> Ja, dat is ook zo. Ook zo gezegd, Uit de Betuwe, meen ik, hè? Krijg jij drie keer de bibbert. Waar zit ik aan dit, Het <lacht> Een heilwens betreffende de vruchtbaarheid van het vee, dacht ik. Zo. Mooi werk, man, de protector. Zo, aan het werk. aansluiten de boel pol het scherm, kerel, En loop niet zo opzichtig, kreupel. Bij alles wat je doet, dat been is niet gebroken. En al was het het wel. Zo, even kijken, juist zo. Nou, nee, nee. Bedien jij nog maar het protectieapparaat, hè? Pak aan. Spoel één, scherm hangt, licht uit. Spoel één, mensen. Stop, stop, stop. Kijk eens, nou spreken wij even één ding af, hè? Luister. Dit is het ruwe materiaal, bestemd voor de coupages en de totaalmontuur, bekende vaktermen weer. Dan spreken wij dus af dat wij het helemaal eerst één keer zonder commentaar doorlopen. je? we kijken, we noteren, we stellen voor onszelf vast, dat niet, dat wel, aan het eind vergelijken we dat, volg discussie, volg en conclusie, wat wel, wat niet volgt coupage, eindmontuur, Paul, ga je gang. Spoel eet, zo. Dat zijn dus de stadsoverzichten vanaf de grote kerk. En daar ben ik, als ik me goed herinner, Paul, daar heb ik denk ik begonnen met een paar longdrinks. Longshot, chef? Ja, ga we nou op een woord zitten me knibbelen, zeg. Hij heeft een paar rustige overzichtplaatjes van de stad dus, en nog zonder geluid. Ja, de, de, dat monteren we er later wel in. Bah! Kijken en mening vormen. Licht uit en let op de fraaie beeldcompositie. Start, Willem-Pol. Hé, je. Zeg, zouden we niet eerst even. Die vraag uh... stilte, nee, Ben. Die vragen worden overgeslagen. Kijken. We... Hey, je zult niet weten wat je ziet. Daar, daar, daar, daar komt het aan, Stil nu, hè. Eh. Eh. Uh, uh... oh. Ja, Chef. Zet ze stil, het beeld. Zetten ze stil. Ja, chef. Zo, chef. Ja, Paul. Te helle. Jij bent er niet bij geweest hè, bij de opname. Jij staat er wat blanco tegenover. Wat zie jij te helle op het doek? Wat valt jou daarop? Nou, het enige wat ik zie eigenlijk is een oog. Een groot oog. Ja. Ja, een zeer groot oog. Een zeer flets oog, zeg maar. Paul. Ja, het lijkt mij duidelijk een wat onrustig kijkend oog te zijn, chef. Ja, dat lijkt het ons allemaal, Paul. Maar hoe kan dit, Paul? Hoe kan daar een oog op die film staan, Paul? Ik heb geen idee, chef. Zal ik je het eens zeggen, Paul? Graag, chef. Het kan helemaal niet, Paul. Dat moet gezicht vanaf de kerk zijn. Blik op het zonnige Zuiderpark, Paul. Nou ja, misschien wandelde daar net een oog, hè? De kletsplaat. Draai hem eens verder, Graag, chef. Ja, hoor. Ach, kijk, het knipperde even. Het gaat <lacht> net even iets menselijks, hè. Zo, ja. so, wat kan dat nou wezen? Wat, uh, wat zegt u, chef? Ik zeg, wat kan dat nou wezen, Paul? Uh, dacht u niet van een oog dat, chef? Ja, dat wel, ja. Dat is een zeer vals oog eigenlijk wel, zeg. <lacht> <sir. lacht> Meneer Biels, hebt u dit gemaakt, Hè, ja, he, ja, hoe bedoel je? Nou, ik, ik vind dit enorm zeg. Hè? Ja, ik vind dit fascinerend. Wat? Nou dit, dit eindeloze oog zeg, dat je maar aankijkt. Dit, dit is een brok filmkunst zeg. Het is modern. Dit is zo van deze tijd. Ja, ja, ja. Dat, dat is het zeker, Roger. Ja. vinden jullie? Ja, dit ja. ja, is geweldig, zeg. Ja. Dat wanhopige, bilogerende oog alsmaar. Ja, ja. chef, dat, dat klikt wel even, hoor. Dat is dik jeb yep jeb, yep, zeg. Ja, ja. Ja, boy. Ga door, ga door, spaar je mensen. Kritiek leveren nu. Volgens mij drinkt hij wat te veel, die man van het oog. Nee, nee als, als... Als billen, als kunst... Formidabel chef. Ja hè goed hè, als, als, als, als film, als kunst hè, Paul. Goed gezien hè, visie. Groot talent chef, de ja. man die dit gemaakt heeft, groot talent. Dat ben ik Paul. Dat heb ik gemaakt man. Want... Dat bedoel ik chef. Dankjewel Paul, het is een graaf, hè. Niet iets om je voor op je borst te slaan, maar wel mooi hè, dat geef ik graag toe. Oh, kijk nou toch eens. Ja. Een traan. Ja, waarachtig, dus, uh, dat, ze Dat heb ik zelf gemaakt, zeg. Uh, ja, Grijp je wel even bij de keel, hè? Ik, ik kan even niks zeggen, chef. Nou, volgens, <laughs> volgens mij is dat gewoon van de wind, hoor. Wat? Nou, dat het, het valse oog begint te tranen. Van de wind, volgens mij. Welke wind? Nou, die toren vanzelf. Op die toren? Ja, Oh, ja, wacht. Ja, ik bedoel. Maar die, hoe, hoe, hoe kan dit eigenlijk? Ik, ik begrijp het niet. Er moet toch al lang een blik op de oude haven zijn, zeg. Nou, het is in ieder geval meer een blik dan de oude haven. Ja, maar... Zeg, weet jij wat ik denk? Hetzelfde. Wat denk je? Volgens mij heb jij in het verkeerde gat gekeken. In, in het verkeerde... Gat? Zat... Het verkeerde zoeken. Bestaat niet. Volgens mij heb jij alsmaar in de lens te kijken, in plaats van in het zoekertje. Oh, oh gooi. <lacht> Ik kan er mee lezen en schrijven met die cameraatuur. Ja, maar je moet er ook mee filmen. <lacht> oh, oh, wat niet. Gooi het erop. Spoel 2 erop, man. Met geluid. Geluid aan aan eet. Dat is spoel 2. Blik van de toren. Met commentaar van Paul. Opschieten, paniek! Hij zit erop, chef. Daar gaat hij. Ja, ja. Oh, ja hoor. Oh, weer dat geweldige oog, oh, chef. Ja, ja. Stil! Luisteren, geluisteren. dit. Let op. Ja, spreken, Paul. u loopt. Spreken. Nee, nee. microfoon bij Paul houden. Doe dat, mensen. Nee, nee. wat doe je nou? Ik heb uh, een beetje missel, want je zit aan mijn hoofd gefeest. microfoon bij Paul houden. Camera, loop. Spreken maar, Paul. Ja, chef. Waarom, chef? Verslag uitbrengen, Paul, wat je ziet, door blijven, feestelijk. Het is voor de film op. Ja, chef. Dames en heren, goedemiddag. Goedemorgen. Het is met de verdoning ochtend, Paul. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen, chef. Ik bedoel, uh, goed... Goedemorgen, dames en heren. Ja, doe nou. Doe dan toch. Bij van, dit is uw staat, dit is uw woonstede, en dan bezei ik wat je ziet, Paul. Feestelijk. Ja, chef. Goedemiddag, dames en goedemorgen, dus. Dit is uw stadsteden dus, en ik, eh, ik zie weinig, zeg. Het is nogal heilig, vindt u niet, zeg. Help! Wat zeg jij? Ik zeg help, hij heeft de kraai op mijn goede broek laten vallen. Zeg jongens, wordt jij nou gewillend, of wordt er iemand wat gedaan? Nou, het antwoord voorzicht op mijn goede broek. Stoppen, stoppen Paul, behaardeloos. Maar een en al oog, dit is een ramp, zeg. Zeg, dat meen je toch niet? Dit is je reinste poppaard. God, het eindeloze oog, zeg. En dan die krankzinnige surrealistische dialoog. Ja, dat, oh. uh, dit zit gebeiteld hoor, chef. Ja, zeker, dit kan zo, naar Kan. Naar wie? Naar Kan, in Frankrijk, chef. Nee, nee, nee, dit is Zorneveld. Zorneveld zit in Frankrijk en kan ook ja. de puzzel staat, geloof ik. Ja, zwets maar door, jullie zeg. Spoel 6, okay. hier mijn laatste hoofd. Zet op, hol, spoel 6, de grachtenloop. Gefilmd van het dak van mijn auto. Zet op. Met mijn eigen commentaar. Mo moeilijk hoor. Filmen en commentaar geven we tegelijk. Zet op. Oh, oh, spoel 6. Rotter, chef. daar gaat hij weer. Stil, Stil opletten, luisteren en kijken. Verrechte heb je dat rattoog meer, zeg. <hijen> nou, het is je eigen oog, dat wel. Stil, luister nou. Goed commentaar van mij. En dit is de achtbare heer Burgemeester, heer van de gemeenteraad, met uw dames. <hijen> de, de, de, de, de, de tv niet slingeren nu. Uh, uh, uh, dit is de heer Koel Bolleman in beeld. Architecten van de bekende Wheels Co. De firma Wheels Co. kom het daar overboden. Op de weg naar... Où, où, où! Waarom? Waarom? Waarom? Ik kreeg een dakje in het oog. Wat? Wat schreef je nou jongen? Achter je? Waar? Al hartig bol? Sjouwen bol? Dat beruchtel met je van Bosra brood in pol Wat zegt u ze? Hanger? Vlugger? Het is je moeder niet? Ik sta in de film. Dogan no, no, no, is dat de heren uh, van de gemeente. U zit hier. Nee, nee. Hinderen. Hinderen met die kaart. Die stof nu dus voor aan, Hinderen. En harde, Po. En lachen nu. Ik ga een prozet van je maken. Nee, nee. Langzaam inrijden nu. Ja, goed zo. inrijden. Kijk even naar het vogeltje pol. Een van nog gevestigd, dames en heren, van de waard met u daar. Oh, nee, nee, wat doe je nou? Opzij daar vol opzij. zij. Opsta Opstaan, pol. Weg met die draagbare mensen. Hoor je van pol. Jes je. Doe die zo'n pol. Lopen met die pootman. Daar gaat Bosra, jongen, hup hup, hup, hup hup dit wordt de film. haal in die nozen. Ja chef, ik heb een beetje... ik heb er twee Paul, en jij ook een gebruik ze er ook voor. Goed, ze rijden weer neer. Ho! Oh, kijk nou eens. Huh? Nou zie je opeens een wolkenlucht. Ook mooi. Nee. Maar daar is het oog alweer hoor, chef. Ja, dat was neef even weer. Geef me opeens een dot gas. Ja, ja, gilderijen met je kippendrift. Ja, wonder dat iemand dat filmen van het dak slaat... zegt nog een geluk dat kapot terecht klopt. Ja, toen dacht ik echt dat het brak hoor, chef. Ik heb de projectie gestopt, chef. Ja, vol. Ja, mensen. Ik ben maar achter te geloven. Het... ...oh ja, die ook nog even. Rinderman. Vrijdag daar is het niet zo hoor, hè? Ja, die zitten op u te wachten, liever. Ja, en of zeg of ik daarop zit te wachten, Wils hier. Ja, meneer in de man. De, de, hoe kameratuur de gewerkt heeft, meneer in de man. Nou, ja, dat is eigenlijk niet met twee woorden te zeggen, meneer in de man. Ja, ja, ja, het staat er allemaal wel op, maar het oogt niet. Begrijp Ja, ik bedoel, het oogt juist wel. Wat zei u? Nee, ik ben in een oog. え、で、